Goedemorgen, ik ben Dioketeertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen zijn ontzettend geschrokken van cijfers over kinderen van toeslagenouders. Meer dan 1100 kinderen zijn uit huis geplaatst toen hun ouders in de problemen kwamen. De Tweede Kamer kunnen politici het bijna niet geloven. Luister naar Peter Quint van de SP. Meer dan 1100 uit huis geplaatste kinderen. Dat betekent meer dan 1100 uh, drama's in gezinnen die het toch al verschrikkelijk zwaar hebben gehad. En dan vind ik het eerlijk gezegd best wel schandalig dat wij ergens uh, vanwege de oplettendheid van iemand die de CBS-site leest uh, moeten doorkrijgen dat het om zoveel gezinnen gaat. Want ze weten dit uit een onderzoek van het CBS dat daar op de site stond en dat vinden ze nogal opvallend. Want de politici hadden het kabinet om die cijfers gevraagd en niet gekregen. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden. Twee van hen leefden niet meer, met de rest gaat het redelijk goed. Het busje werd er bij de grens met Hongarije uitgepikt door grenswachten... waarna de bestuurder op de vlucht sloeg, maar hij is nog niet gevonden. De migranten zijn vooral mannen uit Syrië en Koerden. Op de voorpagina van het AD vandaag de vraag... komt Barbie wel op tijd voor Sint? Het meeste speelgoed wordt gemaakt in China... en de fabrieken daar hebben allemaal problemen. Te weinig grondstoffen, te weinig personeel en te weinig stroom. Sommige fabrieken hebben de deuren maar dichtgegooid. En daar komt nog eens bij dat de scheepvaart ontregeld is... Met advies bestel je Sinterklaas en Kerstcadeautjes op tijd. en bereid je erop voor dat het je meer geld gaat kosten. Blije koppie's in Amsterdam. Wij hebben het geweldig goed vanavond gedaan. Ja, en dat stemt natuurlijk tot tevredenheid. Ajax won gisteren zijn derde Champions League-wedstrijd op rij van Borussia Dortmund. Het werd 4-0. Toch is Deli Blind nog niet aan het opscheppen. Nee, wij blijven uh, humble. Uh, we blijven nederig. We moeten gewoon onszelf blijven verbeteren. Uh, en dit is het niveau wat we nastreven. En dan zullen we het zien per wedstrijd. Maar we zijn er nog niet. Uh, we zijn wel op de goede weg. En we, we gaan de volgende wedstrijden met, uh, met volle moed in. En Ajax staat nu eerst in de groep. Het weer, de dag begint al regenachtig. Dat wordt steeds erger. Soms zit er ook onweer bij de buien Het kan ook hard waaien. Het is wel zacht en gaat op 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 is de zomer van Zie FM. En nu, Zie FM in de ochtend. Wel, you done done me in your bed. I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I felt right through the cracks. Now I'm trying to get back.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 to be loved.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 Easy ook in de zomer CFM I looked up in the sky. 9 is zon, zee Zoom en Sommer yeah, yeah, yeah. If you leave me I'm good I You are like the oxygen I need to survive I'll be honest. Loving without telling me, I am so obsessed. Want to chop your heart? pletely just hit the peace baby sombre ma vie par pas pleure que ça peut baby je ne sais pas je pense que quand la fiche mon fiche je moi een pique braouer raffo fin ça comme tu as tu dis donc tu es tu Love in Madrid, baby boy. Love in a jouw keuze ZFM. You, you, you are, you are a universe and I, I just want to you first and you, you, you are, you are a universe and I. In the night I lie and look up at you Morning comes out what you rise There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. I'm negative that I got me done got to beat and china or sell me an order and die Never ending forever baby Never Say no gonna you I'm crazy be child baby Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn minstens 13 militairen om het leven gekomen bij een bomaanslag. Toen de bus waarin ze zaten vanochtend tijdens de Spitsenbrug overstak, gingen er twee bermbommen af. De commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt, wil dat Steve Bannon wordt vervolgd voor een minachting van het congres. Bannon, voormalig adviseur van oud-president Trump, zou op meerdere cruciale punten een rol hebben gespeeld bij die bestorming, maar hij weigert te verschijnen voor de onderzoekscommissie. En Noord-Korea heeft vanaf een onderzeeër een nieuw type ballistische raket gelanceerd. De raket bereikt een hoogte van zo'n 60 kilometer en belandde in de Japanse zee. Het weer bewolkt, buig, veel wind en zacht met 19 graden.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 For oh, no.